Middernacht, het begin van vrijdag 17 juni. Christian Bonemakker met het NOS-journaal. ING verkoopt zijn Amerikaanse dochter ING Direct aan Capital One. De Amerikaanse bank betaalt daarvoor 9 miljard dollar. Ruim 6 miljard in contanten en de rest in aandelen. ING moest zijn Amerikaanse dochter verkopen van de Europese Commissie... omdat die anders geen goedkeuring zou geven voor de staatssteun... die ING in 2008 en 2009 heeft gekregen.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 Volgens IKEA zijn er geen aanwijzingen dat er meer aanslagen op komst zijn. De inzet van extra beveiligers is een voorzorgsmaatregel. Ze staan bij zowel de ingang als de uitgang van elke winkel.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 ANWB verkeersinformatie, er staat één file door wegwerkzaamheden op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunette en Bunnik, 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond, dames en heren. Ik heb eerlijk gezegd toch een klein beetje een crisisgevoel. En dat zal toch niet alleen door Griekenland komen? Vanavond vanavond zitten kijken naar een prachtig programma van Hans Polak... over mensen die totaal verwaarloosd en vereenzaamd... aan de onderkant van de samenleving zichzelf eigenlijk niet meer kunnen bedruipen. En dan zijn er toch nog mensen die ongelooflijk veel energie spenderen... om ze een klein beetje, een heel klein stapje vooruit te helpen. Nou ja, en dan denk je aan het bericht van die psychiatrische instellingen... die acties aankondigen, 24 uur gaan de deuren dicht. Is dat dan het begin van het einde... Ik heb het gevoel inderdaad dat we op een crisis afstevenen. In de zorg. Het kan niet anders. Die zorgvraag die blijft maar groeien, terwijl het niet mag, het niet kan. Het kost te veel. Met miljarden worden begrotingen overschreden. Hoe moet dat nou? We hebben dringend Florence Nightingales nodig. Of innovatie. En volgens mijn gast zit het ziekenhuis van de toekomst in een beeldscherm. Nou ja, wij hebben alleen voicemail. Er is één nieuw bericht. Hoi Lex, met Helko. Jouw gast, Jos Kouboer, is zorgvernieuwer bij een groot Utrecht ziekenhuis. Maar heeft hij nou zelf wel eens in het ziekenhuis gelegen als patiënt? Dat vroeg ik me af. En wat uh, moest dat toen volgens hem subiet veranderen? Of vernieuwen, zo u wil. Dat zou ik dan wel eens willen weten. Ik wens jullie een goed gesprek samen. Volgens mij is hij kerngezond, mijn gast. Uh, in ieder geval, u weet nu wie mijn gast is. En als u nu per se moet gaan slapen... morgenochtend staat het op de website van Kazaluna. kazaluna en voor wie echt niet langer kan wachten, is hier het antwoord van Jos. Ja. Goeienavond, Jos Kuilboer. Dankjewel, Lex. Heel, heel lang geleden heb ik in het ziekenhuis gelegen. Ik was geloof ik drie, vier jaar. Amandelen. Nee, niet amandelen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben op een boerderij opgegroeid. En uh, oh, ik kreeg daar een klein... Dan heb je geen amandelen. Dan heb je geen amandelen. Dan ben je, <laughs> dan ben je vrij van amandelen. <laughs> ja. Nee, toen kreeg ik iets op mijn voetje. Een, uh, oh? Ja, een wagen op mijn voetje. En toen heb Ach. ik geloof ik. Ja, toen heb ik wel heel lang in het ziekenhuis gelegen. Toch wel vier weken. Zo. En eigenlijk wel een onvergetelijke ervaring. Want mijn pop is toen afgepakt. Bij, bij, in, bij intake. Nou nee, eigenlijk. Ik lag er op een kinderafdeling. En daar uh, had je allemaal bedjes naast elkaar. En dat neem, toch, dat neem je toch mee. Want ik kreeg toen een pop. En er lagen natuurlijk kinderen zonder pop. En op een gegeven moment was ik mijn pop kwijt. En er wordt wel vaker gezegd, een ziekenhuisopname is natuurlijk toch altijd iets wat je niet snel vergeet. Nee. Of is dat... Denk je dat dat nog voorkomt? Dat nee. Dat dat soort dingen... Ik denk dat, nee, nee dat die als tijd iets is voorbij. Voor... Ja. Ja, nee, want ik praat wel over... Dan heb je ook direct mijn leeftijd, toch bijna 50 jaar geleden. Ja. Dus nee, er is heel veel veranderd in die tijd. Ja, ook erg ten goede. Maar je kan het je nog wel herinneren. Ik kan me nog wel herinneren, ja. ja. En je bent dus een boerenzoon, begrijp ik. Ja, ja. opgegroeid op de boerderij. En waarom heb je je vader niet opgevolgd? Nou, ik had een hele goede broer. Een prima boer. Ja, mazzelaar. Ik ben mazzelaar. Oh. <laughs> nou, had je het, heb je het nooit overwogen? Hoe was het leven? Hoe heb je dat ervaren op op een boerderij? Oh, boer, nee, het is een mooi leven, maar ik vond het voorjaar altijd fantastisch op de boerderij. Ja. Dat is de mooiste tijd van het jaar. Waarom? Hè? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan zie je natuurlijk alles uit de grond komen. Ja. Dan ruikt het lekker. En dan zie je inderdaad de gewassen opkomen. Dat is, dat is eigenlijk fantastisch van het boerenleven. Nee, maar het was me inderdaad uh, toch een beetje te, te solistisch geweest. Want je zit natuurlijk toch wel alleen op de boerderij. En je hebt natuurlijk je periodes dat er mensen bij komen. En ik vind het toch leuker om in een grote, complexe organisatie te werken. Ja, nou, die heb je te pakken. Ja, die hebben we de, te pakken. Eentje ja. van 10.000 uh, werknemers. Het universitair Medisch Centrum in, uh, in Utrecht... Um, je bent innovator, van het bedrijfskundige trouwens. Lid van de raad van bestuur van dat universitair medisch centrum in Utrecht. Het is mij niet helemaal duidelijk. Wat je, volgens, mij ben je, volgens de website ben je secretaris ja, nee. van de raad van bestuur ja. en de raad van toezicht. Ja. Maar je e-mails e onderteken je met director concern staff. Wat is dat in godsnaam? Ja, ik ondersteun eigenlijk de raad van bestuur met een hele directie. In mijn directie werken zo'n 100, 120 mensen. Ja, ja. En daar hebben we dus mensen zitten die heel veel doen op het gebied van uh, onderzoeksbeleid. Dus nadenken van waar gaan we, gaan we op investeren in de komende jaren voor het onderzoek. Ook hoe gaan we de patiëntenzorg verbeteren. De en wat strategisch, echt strategische vraag. Ja. ja, en wat ook een heel mooi vraagstuk is, is van de hele huisvesting. Ja. Want we hebben zo'n 450.000 vierkante meter. Dat zijn eigenlijk ongelooflijke grote organisaties. En het is een beetje de vraag van waar gaat het nou in de komende 10, 15 jaar naartoe? Ja. Blijft dat die schaal houden? Moeten we dat niet veel meer menselijke maat meegeven? Kleiner dus. Kleiner, anders inrichten, meer ja. patiëntgericht. Ja. En daarbij, dat zijn echt hele strategische vragen ja. op de toekomst. Maar dan ben je toch maar secretaris. Nou, laat ik zo steek zeggen. Steekt dat een beetje? Niet gewoon dat je niet gewoon, je niet gewoon niet. lid bent van nee. die. Ja, je staat er een beetje lullig onderaan als, als, als, als secretaris. Terwijl de toekomst van het, van het hele ja. bedrijf is ervan afhankelijk. Ja, nou, steekt dat? Nee, het steekt me eigenlijk niet. Want ik vind het eigenlijk een ideale positie. Want het geeft ook een zekere mate van ruimte om dingen te doen. Eigenlijk ook een beetje de vrije ruimte op te zoeken. Hmm. En eh, ik moet wel zeggen van... Uh, we hebben eigenlijk een hele mooie, gezonde organisatie. Het gaat echt goed in het UMC Utrecht. De afgelopen jaren financieel zaken goed op orde gebracht. En er is nu echt heel veel vernieuwingskracht in die organisatie. Ook bij de nieuwe Raad van Bestuur. We hebben nu net de uh, afgelopen twee jaar twee nieuwe leden. nieuwe voorzitter en een nieuwe decaan, vicevoorzitter. En die hebben ook echt uh, vernieuwing van de zorg... en vernieuwing van het onderzoek. En eigenlijk ook veel meer de samenwerking met partners proberen op te zoeken. Met patiëntengroepen, met huisartsen, met andere ziekenhuizen... Weer heel hoog in het vaandel. Ah, ja. Dus ik vind het een ideale tijd. Ja, je zit dan eigenlijk toch als een soort spin in het web. Um, je bent uh, vanuit die functie in ieder geval ook mede verantwoordelijk... voor het innovatiecentrum van het UMCU. Um, waar je kennis maakt met het ziekenhuis van de toekomst. Je loopt marathons. Je bent inderdaad 54 jaar. En dit was een hele goede week. Al was het maar omdat vandaag de jongste dochter... Ja. VWO-eindexamen heeft uh, gehaald, geslaagd. Dus ja, dat is toch wel weer een mooie prestatie. Ja, je gaat dus meteen een jaar niks doen. Nu. Uh, nou, niks. Ik ze werd gaat dus... een, een, een gap year genoemd door een jongere. <lacht> ik denk, wat heb je nou over? Een gap, dat noemen ze een gap year. <lacht> ja, ze gaat wel een aantal dingen doen. Maar ik denk dat ze maar eerst maar eens goed gaat nadenken... wat ze na een jaar gaat doen. Maar ik ben heel trots op hoor, want ja, ze heeft het heel goed gedaan. Ja. Dapper, spannende Sorry. tijd altijd. En mijn buurjongetje heeft ook zijn eindexamen gehaald. Ook leuk. Ook goed. En volgens mij, en een van mijn gasten eerder, uh, Rutger Koopmans... heeft zichzelf ongeneeslijk optimistisch genoemd. <lacht> en volgens mij heb jij dat ook. Ja, ik heb wel een groot optimistisch karakter, ja. Dat blijkt uit de voorliefde voor de lente. Dat alles uit de grond komt. Volgens mij heb jij, ja. heb jij dat ook. Ja. De, da daar waar het nieuwe... Dat zit, dat zit in jouw genen, volgens mij. Klopt dat? Ja, ik heb inderdaad wel heel vaak uh, de pluskant zie ik. Ja. Hm. En dat bevalt mij eigenlijk wel goed... Je kan, ik ook krijg veel nee, ik kan ook niet zoveel anders. Maar ik krijg er altijd wel veel energie van. En ik, maar wat doe je dan met die minkanten? Want die zijn er. Ja, die niet... zijn er ook. Zeker zijn die er. En het is wel, daar moet ik wel zeggen... zo'n ziekenhuis vind ik dan toch ook wel weer een bijzondere organisatie. Want uh, in zo'n ziekenhuisorganisatie... kom je natuurlijk niet zo snel los van de werkelijkheid. Hè? Want als ik daar ook rondloop... Ik weet niet ja. of je er wel eens geweest bent. maar ben dus Vanmorgen nee. ook weer de couveuses gaan door het ziekenhuis. Je ziet die zieke mensen rondlopen. Ja. Ik heb een tijd bij de afdeling hersenen gewerkt, bij de psychiatrie. En dat is natuurlijk gewoon een hele netelige en zware problematiek. Maar ja, ik heb altijd wel, als ik dan weer me, zie hoe mensen uh, beter kunnen worden... ook hoe uh, zorgverleners daarmee bezig zijn. Hè. Het zijn hele gedreven mensen eigenlijk die bij ja. ons werken. Dat vind ik het knappe en het mooie van die zorg. Ja. Dat, er toch, uh, dat die mensen die zijn ja. professional, maar toch ook wel heel betrokken... bij wat ze aan het doen dus, zijn. Maar dat is dit is, Wat je nu doet, is typerend. Ja? Het begint over... He, die... De, de problematiek van de ziekte en de hersenen. En je verschuift het binnen één zin naar de mensen die er iets aan doen. Mij, dat bedoel ik. Dit ga je volgens mij ook de komende drie kwartier volhouden. Maar goed. Um, om dan meteen ook lekker optimistisch te beginnen. Is die crisis in de zorg? Is die onvermijdelijk geworden? Eh, dan gaan we eerst even nadenken. Is er een crisis? Want je begon een beetje zwaar. En ja, je zet het aan. Be en be ik, yeah. Dat begrijp ik ook wel. Ik denk dat we in een hele spannende tijd zitten. Um, je zou wel kunnen zeggen, de afgelopen tien jaar hebben we natuurlijk toch wel een relatief rijke tijd gehad. We hebben een paar financiële, economische, mindere periodes gehad. Maar als je kijkt naar de zorg, is daar toch wel heel veel in geïnvesteerd. En, uh, en je zou kunnen zeggen, en dat blijkt ook wel vaak uit onderzoek, dat het Nederlandse zorgstelsel kwalitatief eigenlijk een prima stelsel is. Uh, toegankelijk, he, dat is toch ja. heel waardevol. Dat eigenlijk iedereen die zorg nodig heeft, die kan binnenkomen. Kijk je naar Amerika, daar heb je dus toch bijna 20% onverzekerd. En die hebben toch veel grotere problemen om dat te verdelen. Ja, de belangrijke punt is natuurlijk betaalbaarheid. Ik wou net zeggen. de betaalbaarheid daar, daar, daar is zit de het derde punt. In, ja, daar, daar zit natuurlijk het grote vraagstuk. Want de begrotingen worden nu al met 1 miljard voor, uh, bij minister Schippers ja. overschreden. 1 ja. miljard, ja. te veel. Ja. Dat blijft groeien, de vraag blijft groeien. Ja. Dus... Daar zit, het, daar zit de crisis aan te komen. Ja, de, nou de vraag is natuurlijk van uh, hou je menselijke gezondheidszorg en blijft het betaalbaar? Dat is ja. volgens mij de centrale vraag. Um, dan ga ik nog even één positief dingetje zeggen. Dan mag je me daarna wel weer interromperen. <lacht> nee. nee, kijk, als je nu kijkt naar de gezondheidszorg. Voor de komende vier, vijf jaar is er toch zo'n 15 miljard gereserveerd voor groei. Er zit zo'n 2,5%, wat inderdaad mm -hmm. op VWS-niveau toch vrijgemaakt dat is. Dat mag groeien Dat maar. mag groeien. Ja. Maar de groei is groot. Het groei is groot Groei Veel is het groter. 4 tot 6 procent. Dus je gaat echt schaarste krijgen. Dus dat is, dat is absoluut waar. Maar ik wil het toch even zeggen, want ja. je weet ook 18 miljoen, of 18 miljard, daar praten we over nu. Voor de totale bezuiniging. En dat komt ook hard aan, hè, als je kijkt ja. naar de maatregelen. Dan blijft er dus natuurlijk wel een zekere groei gelukkig in die zorg uh, verhanden. Ja. Maar onvoldoende. Ja, en dan kan je daar twee manieren tegenaan kijken. Uh, ene, dat je zegt van nou, uh, dit gaat heel veel problemen opleveren. En ik kijk er iets meer tegenaan, van het zou ook wel eens inderdaad. Het moment kunnen zijn om een aantal dingen echt te veranderen. Juist, omdat we met een rug met een komen... Ja. dat iedereen wel moet. Ja, Zo simpel is het. Eigenlijk wel. En dat betekent. en dat volgens mij moet iedereen aan de bak. Dus het is ook niet een kwestie van. VVS moet dit doen. of de ziekenhuizen moeten dit doen. of de specialisten dit of dat. Het is echt een gezamenlijk vraagstuk. Het begint eigenlijk, vind ik, al bij de patiënten of de consument. Ik denk ook in de komende jaren toch. gezondheid, le levensstijl. Hmm. wat investeer je zelf. Hmm. Uh, dat zal toch een vraagstuk, denk ik, worden. Dat, dat, dat begrijp ik. Daar komen we ongetwijfeld ook yeah. nog even op terug. Eigenlijk is je hoop op die crisis juist gevestigd. Je putt daar hoop uit. Het feit dat we gewoon ja. domweg niet, niet anders kunnen. Ja. Nou staan er nog wel, is er nog wel één fundamentele vraag... voordat we het over de, de, het ziekenhuis van de toekomst hebben. Je kunt, je kunt je afvragen of die explosief stijgende groei... een gevolg is van de doorvoering van de marktwerking in de zorg. En de tweede vraag die daarbij hoort is... wat moeten we nou doen? Moet die marktwerking nog veel sterker worden doorgevoerd? Of moet je zeggen, jongens, het spoor het is niet een goed spoor. Dat vind ik wel een fundamentele vraag op dit moment. Nee, dat is een hele fundamentele vraag. Wat vind jij? Um, we hebben natuurlijk een discussie gehad de afgelopen jaren... om meer marktwerking in het systeem te krijgen. En ik moet zeggen, als je nou terugkijkt, zo acht, negen jaar geleden... toen zat het systeem ook wel behoorlijk vast. Ik weet... Je kan me misschien nog wel herinneren, lange wachttijden, ja. wachtlijsten. Uh, eigenlijk heel weinig innovatie gedreven. Zijn toen, er is meer concurrentie gekomen, er zijn nieuwkomers op de markt gekomen. Dat heeft wel een zekere verandering teweeg gebracht. Dat iedereen weer eens een beetje wakker werd. Hm. En eigenlijk ook wel wat patiëntgerichter ging werken. Maar het gevolg is dat het, ja, het, absoluut. Dat het dat, dat die vraag begint nee. te groeien. En het is natuurlijk. en dan kom je op een heel belangrijk punt van de Nederlandse gezondheidszorg. Eigenlijk moet je natuurlijk een soort evenwicht krijgen tussen. Uh, word je op de juiste manier behandeld. Uh, je moet niet onderbehandeld worden... en je wil ook niet overbehandeld worden. En mijn analyse is wel in toenemende mate... als je de marktwerking helemaal loslaat... Uh, dan is kans op overbehandeling is natuurlijk groot. Uh -huh. Want dat betekent natuurlijk... toch meer het systeem van u vraagt... en wij proberen daaraan tegemoet te komen. En dat zie je wel een beetje in volume groeien ook. Het is niet alleen maar een kwestie van prijzen per eenheid... maar het is ook een beetje... de volume neemt dan op een gegeven moment ook toe... Ja. Dus het kan wel zijn dat je dat nog eens goed tegen het licht aan moet houden. En ik denk zelf... Welke kans vind jij dat het op zou moeten? Nou, nou ja, moeten. maar ik zelf wel een veel grotere voorstander van ben... dat uiteindelijk ook al die zorgaanbieders veel slimmer gaan samenwerken. En, uh, de ziekenhuizen... Ziekenhuizen gaan samenwerken en nadenken, lines. eerste lijn. En veel meer gaan nadenken van uh, op de juiste plek, op het juiste moment... de juiste zorg proberen aan te bieden. En ook wel een aantal dingen kunnen delen. Want je ziet nu wel op het gebied, nou, op het gebied van ICT. Hè, er gaat heel veel gebeuren natuurlijk binnen ziekenhuisorganisaties. Ook op het punt van de informatievoorziening. Dat zijn grote investeringen voor uh, ziekenhuizen. Het is natuurlijk te, van, toch wel een beetje van de gekke dat je dat nou voor 100 ziekenhuizen allemaal apart moet doen. Er zijn natuurlijk gemeenschappelijk. Een veel groter voordeel uit kunnen halen, ja, waarom gebeurt dat niet? Al is het maar bijvoorbeeld door de acht academische ziekenhuizen ja. in Nederland, waarom gebeurt dat? Ja, niet? gebeurt deels. We zijn nu met Leiden bezig, uh, daarom was het een met Tweetjes ben je met z'n tweetjes? Ja, ja, ja, ja. Ook een hele belangrijke grote organisatie, ja, ja. <laughs> ja, jongens. Maar dat schiet niet op, nee, nee. Maar nou, waarom, waarom nee, gebeurt dat? Nou, Omdat nee. jullie ook, ook concurrenten van elkaar zijn tegelijkertijd. Het heeft ook wel een beetje te maken. De ene organisatie is er soms nog net niet aan toe of heeft al een systeem een paar jaar geleden aangeschaft, dus is, er zit altijd wel een zekere verklaring in het feit dat we het met z'n tweeën Gedaan hebben, want deze week is ons nieuwe informatiesysteem, het Zorg-informatiesysteem live gegaan. Uh, dat heeft toch wel heel veel waarde, want ik denk dat nu heel veel andere academische huizen ook denken: van hmm. als zij het kunnen, dan komen wij. Ook. Ja, ja, jullie trekken wat dat betreft ja. even een soort pioniersrol. Uh, wat, wat betekent dat systeem? Dat, want dat is wat dat betreft is jouw week ook hartstikke goed. Dat ja, is een Het is een, goede dat week. is een major, je zegt het in ja. zin, maar het is een major operatie. Ja. Bij, bij het Utrechtse Universitair Centrum. Nou, het is een operatie, daar zijn we bijna drie jaar mee bezig geweest. Uh, om dat voor te bereiden. we hebben 6.000 mensen getraind het afgelopen jaar. Processen aangepast. En deze week, afgelopen vrijdag, is het oude systeem, is het zorginformatiesysteem... waar we dus alle gegevens van patiënten in zitten... en waar we dus de communicatie mee ondersteunen binnen het ziekenhuis. Lab uitslagen die van de ene plek naar de andere plek gaan. Dus eigenlijk een cruciaal systeem voor een goed functionerend ziekenhuis. Dat hebben we dus in één keer het oude systeem hebben uitgeschakeld... en zijn overgegaan op het nieuwe systeem. Goed en dan, kan je, en dan is het wel spannend <laughs> of, het, of het werkt. <laughs> dus dat millenniumgevoel. Ja, dit was echt millenniumgevoel. En uh, werkt het? Het werkt, ja. Nee, het is knap. 6000 mensen opeens met een nieuw systeem. En uh, die je, alles nee. nu elektronisch. Ja. Uh, en op wat brieven, gebruikt. patiëntenbrieven die dus nu gewoon digitaal, uh, hmm. uh, zeg maar zelf vervaardigd worden. Dus er zit ook uiteindelijk zit er natuurlijk gewoon een kwaliteitsslag aan. Ja. En ik denk toch ook een doelmatigheidsslag. Ja. Dus voor ons, en nou Leiden was al een tijdje eerder, een paar weken eerder overgegaan. Nee, dit is toch wel een heel uh, vreugdevol moment. Maar dat is dan voor, uh, eigenlijk intern geldt dat natuurlijk. Ja. En dat heeft nog niet met uh, het contact met patiënten te maken. Wat misschien nog een, dat we zeker weten dat het een volgende stap is. Nog één ding, eigenlijk was mijn, is, uh, Jos Kuilboer, jouw antwoord op mijn vraag. Uh, wat, moet, wat moet er nou gebeuren? Meer marktwerking of juist minder marktwerking? Um, was niet helemaal duidelijk. Je was daar erg diplomatiek over. Um, laat ik het anders formuleren. Gaat gewoon de solidariteit in Nederland eraan? Want de enige oplossing die we nog kunnen bedenken is uh, een veel kleiner basispakket voor de zorg. Ja. Ja. En de mensen die uh, rijken, die zullen dat zich makkelijk kunnen veroorloven. Extra aanvulling, maar de armen. En, en, en zie dan zoveel van Hans Polak. Ja, ja, nee, dat is absoluut. nee. Maar sommige ja. mensen ja. zullen eindigen, ja. namelijk echt in de grootte. Ja, dus is, is dat, wat, is dat wat we, waar we nu voor staan? Voor die vraag. Houden we de solidariteit in stand? Of gooien we hem te grap om? En en ik weet wel. Maar je ja, nee, maar... zeker. Nee, maar het, is een heel, het is natuurlijk een heel Nederlands iets... dat we die solidariteit wel met elkaar hebben ingevuld. Ja. Hè? We staan op het punt om het los te laten. Um, ik denk dat als die betaalbaarheid echt zo'n groot issue blijft... Dan, wordt het inderdaad, uh, dan komt het onder grote druk te staan. Dan ga je het voor een deel kwijtraken. Dus ik vind dat ook wel de uitdaging naar alle zorgaanbieders... en alle mensen die in dat systeem zitten... om toch te kijken of je die betaalbaarheid kan organiseren. Ja. Dat is echt de uitdaging. Dat is de enige manier waarop je het nog... Even... Ja, ik vind het, ja, dat is dus een belangrijke verantwoordelijkheid. En ik denk, ja, ik kan ook niet helemaal in de grote bol kijken, maar... Uh, wat denk je? Ik denk wel, wat je wel zal zien... Wat denk je dat er zal gebeuren? Wat, waar gaan we naartoe? J jij denkt over die processen na. Ja. Als, je moet daarover nadenken. En dus ook over deze ethische vraag. Ja, ja, ja. En we hebben natuurlijk de voorbeelden. We kijken veel naar het buitenland. We zitten vaak in Amerika. We kijken naar Engeland. En dan zien we natuurlijk gewoon dat die solidariteit daar toch heel anders uh, geregeld wordt. Hogere, hogere eigen bijdragers. Hè? Want we zijn natuurlijk een land met relatief weinig eigen bijdragers. Ja, maar kijk naar Amerika. Daar heeft Obama met... Ongelooflijk ja. veel moeite probeert juist ja. iets van die solidariteit <lacht> in te voeren. Die wordt bijna verketterd ja, Dat zit niet door, in, ieder geval door in de, de ene van de Amerikanen. de Amerikanen. Dat zit echt niet in de ene. En wij, hè? Ja. ja goed. Uiteindelijk is het natuurlijk een politieke beslissing. Hè? Van, ik moet wel zeggen, gezondheidszorg staat wel erg hoog op de agenda van Nederland. Ja. Dus als, als er nou. Dat blijkt ook uit alle enquêtes. Van uh, wat gaat je aan het hart en waar wil je het niet op besparen. Dan is gezondheidszorg eigenlijk altijd nummer één. Ja. En eh, ook de solidariteit in de gezondheidszorg... dus dat de basisvoorzieningen goed geregeld zijn... dat zit wel erg bij ons in, uh, in het systeem. Dus dat zit wel heel erg in de Nederlander zelf. En ik denk als het binnen aanvaardbare kosten blijft... dat die solidariteit de komende jaren wel overeind blijft... ja, hou je het niet, dan zal inderdaad het onderscheid gaan komen. En de vraag of je het wel of niet houdt is in jouw ogen afhankelijk van... Van een, van een ingrijpende verandering in de zorg? Van de manier waarop het ge georganiseerd is? Ja, daar zit ook een verandering aan vast. Ja. Um, ik, ik denk dat er een paar spelers. Ik denk dat mensen die uh, patiënt kunnen worden, dus zoals, wij al, zoals wij hier ook zitten, de verantwoordelijkheid om uh, na te denken over je gezondheid, er ook in te investeren, dat is denk ik een vraag die in de komende jaren ook nog steeds meer op tafel mm -hmm. komt. Roken, nou ja, 23% rook nog. Ja. Als je toch ziet van wat dat voor effect heeft voor gezondheidszorg. Preventie, zou je het Een hebben. beetje preventie. Ja. Ja. Daarvan kunnen we wel, wel wat leren van de Engelsen. Die hebben die preventiesystemen toch wat meer ook bij de huisartsen ondergebracht. Dat is ook een verantwoordelijkheid om dat samen meer te organiseren. Dus dat pc moet ook een bod komen. Ik denk dat de ziekenhuizen goed moeten nadenken. Hoe organiseert het nou op een slimme manier? Nu hebben we natuurlijk nog 100 ziekenhuizen. En je doet eigenlijk als ziekenhuis in het beginsel nog een totale pakket. Ik denk dat je in toenemende mate toch specialisatie zal uh, zien uh, ontstaan. Huisartsen, toch een parel van Nederland. Eerste lijn, dat, is echt, uh, dat hebben we gewoon goed georganiseerd. En ik ben zelf wel een groot voorstander om die eerste lijn... ook in de komende jaren nog meer te versterken. Ja. Want het is toch de inloop, het is toch dichtbij. Uh, je ziet dan grote praktijken ontstaan. Hè, met uh, nou, niet alleen een huisarts, maar ook een fysiotherapeut. Inderdaad, ondersteuning, uh, geestelijke gezondheidszorg die er plaatsvindt. En als je dat goed organiseert... dan betekent natuurlijk dat je veel minder instroom... in ziekenhuizen ja. hoeft uh, te verwachten. Goed. Dus, dus dat is een beetje de lijn van... Ik kan uh, zeggen. Het is nog niet helemaal opgegeven. Nee, het is niet opgegeven, Lux. het nee, niet ze... helemaal. Mag ik nog even hier bij jou? Mag ik nog één keer? Voor het leven mag ik in stilte hier bij jou, mag ik nog een keer om je geven. Ik heb niet altijd juist geleerd, maar toch iets moois geleerd en ik leef. Het is goed, zolang ik het bereik, want ik leef. Ik was je verloren, en mij ook, alles proberen, voor ik oud word. Maar ik sta nog steeds, weg. Het ja, is ook wel weer heel typerend. Leef um, alles gaat goed, zolang ik maar leef. Ja, nou ja, zegt de, ge de geboren optimist. Um, Jos Karel Boer lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, heeft deze muziek meegenomen van Sarah Bettens, Vlaamse zangeres. Ja. Is, is dat gevoel wat jij, ja, wat ik nu probeer aan jou toe te schrijven als het ware, waarom je het ook meeneemt? Is dat de reden dat je het meeneemt? Nou, ik vind dat ze een hele mooie stem heeft. En, <laughs> ah, sensualiteit speelt hier over. Dat is ook, ja. nee, ik, nee, ik vind het een fantastische zangeres. Ja. Een mooie tekst. Ja. En uh, eigenlijk onbegrijpelijk dat ze, niet, uh, dat ze zo onbekend is. In hoe, hoe ken jij haar dan? Hoe komt dat? Nou, ik heb een zoontje die veel uh, muziek uh, downloadt en ah. uh, ook adviseert. En dan luister ik wel eens mee. Ja. En ik, uh, dan is dit een opvallende stem. Ja, en mooi. ik hou erg van muziek. Ik vind het voor de geestelijke gezondheidszorg... bewegen en muziek... zijn twee hele belangrijke recepten. Het hardlopen en de muziek. Ja. Um, een, een mail van de luisteraar Jan Bakker uit Sint-Anne-Perrochie... die verbaast zich over het getal van 10.000 mensen... die bij het ja. UMCU werken. Van Hoeveel bedden staan er dan in dat, <coughs> dat ziekenhuis... Hoe kan dat nou? Ja, het is een heel groot ziekenhuis. En het bestaat eigenlijk uit uh, drie organisaties die in uh, 2000 bij elkaar gekomen zijn. Dat is het Wilhelmine Kinderziekenhuis. Nou ja. Ook heel bekend, hè? een heel belangrijk, groot kinderziekenhuis, heel mooi. Het oude academisch ziekenhuis Utrecht, het oude ASU, en de medische faculteit. En die, die drie, die, deze drie organisaties zijn samengebracht in een, nou ja, een medisch centrum... En dat is eigenlijk ideaal, want dat betekent dus dat je onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg binnen mm -hmm. één huis hebt. Dat ziekenhuis van de toekomst. Hoe ziet dat eruit? Wat is ten opzichte van de situatie die we kennen? Er zijn natuurlijk veranderingen, maar het gaat ook schoorvoer. Ja. Wat is de belangrijkste verandering, denk jij? Nou, ik denk dat de belangrijkste verandering is dat mensen veel meer buiten het ziekenhuis gaan doen. We gaan natuurlijk... Ik ga niet meer naar binnen. <laughs> dus dat pand wordt kleiner. En nou, ja, je zal gaan zien natuurlijk dat het aantal chronische patiënten zal gaan toenemen. Dat is ook wel te danken aan de goede gezondheidszorgen. Ja. We hebben natuurlijk gemiddeld een hogere leeftijd. Mensen ja, overwinnen ziektes meer. Maar zijn vaak dan wel chronisch ziek. Moeten dan af en toe terugkomen. Hm. En ik denk dat voor een deel van de patiëntengroep... Eh, zal het betekenen dat ze veel meer online contact gaan krijgen... met behandelaren, met adviseurs... En eigenlijk toch ook hun eigen zorg meer gaan organiseren. Ja. Dus dat zijn eigenlijk al twee dingen, denk ik. Hè? Dat laatste, patiënten, zoals je het vaak hoort... gaan de regie voeren over hun eigen ja. behandeling. Denk je dat alle patiënten dat kunnen? Of is dat dan toch voor een klein gedeelte uh, van de patiënten weggelegd? Hoe zie jij dat? Want dat betekent dus via internet inloggen... Ja. contact maken ja. met, je, met je behandelend arts... die ja. dan op een... Op een webschermtje je toespreekt? Uh, niet alle patiënten, dat is heel duidelijk. Een deel van de patiënten zullen dit niet kunnen. Dan moeten we gewoon de voorzieningen blijven leveren... die we nu ook doen. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk nu wel al heel veel ervaring... met patiëntengroepen die het wel oppakken. Ja? Bijvoorbeeld IVF, uh, IVF-behandeling... Uh, dat is een heel mooi voorbeeld. Nijmegen is er ook mee begonnen een aantal jaren geleden. Dan zie je eigenlijk dat... Jan Kremer. Jan, Kramer, Jan Kramer, het, hè? Ja, hebben jullie ja, ook hier gehad. gehad. Ja. En Bas Bloemen, ook ja. een van de grote innovatieve voortrekkers. Voor het hele Parkinson net. Zijn zij echt voorbeeldig in de manier waarop zij het aanpakken, in jouw ogen ook? En ja, ik vind dat wel professionals uh, die inderdaad een grote rol spelen in echte vernieuwing. Het ook laten zien dat het anders kan. Hm. En ook uh, op het gebied van het gebruik van nieuwe hulpmiddelen, digitale hulpmiddelen... Maar ook wat mij betreft heel erg op de nieuwe relatie tussen arts en patiënt. En die ook wat mij betreft een voorbeeld zijn van een veel meer een evenwichtige relatie, horizontale relatie. Want ja. dat is eigenlijk de tweede, hè? de techniek, de techniek ja. die voortschrijdt. Je gaat ja. internet gebruiken om patiënten buiten het ziekenhuis om, dus niet meer in, het, in de fysieke ja. plek van het ziekenhuis, maar gewoon direct met elkaar in contact te brengen. En twee, dat veronderstelt een totaal andere relatie ja. van, uh, tussen patiënt en, uh, en arts. Dat lijkt mij, dat is een mentaliteitsverandering. Waarvan ik denk, dat vergt toch decennia voordat dat gebeurt. Of hoe, zie, hoe, hoe zie je dat? Hoe, hoe, hoe kan je daaraan werken? Hoe kan je dat stimuleren? Ja, dat zit in twee dingen. Eén, opleidingsprogramma's. Vergeet niet dat Bij de artsen. Bij de artsen. Ja. De, de, de, die, kijk, het zijn natuurlijk professionals. Ze hebben lange opleidingsprogramma's. Dat duurt soms tussen de tien en de veertien jaar. Maar dat betekent wel dat je die erg mee moet nemen in deze nieuwe, in deze nieuwe wereld. Dus dat proberen we ook echt een onderdeel te laten zijn. En twee, ja, ik geloof zelf erg in voorbeelden. Ja? Je moet gewoon rolmodellen hebben die het, die het laten zien. En uh, dat is vooral in de professionele wereld... als mensen denken, hé, hey, het kan anders. Ja. En het wordt ook leuker, want het is niet altijd zo... dat het slechter hoeft te worden... Nu ben oh. ik misschien weer te positief. Nee, nee, nee. nee. Maar, mag, nee vanaf nu mag nee, je echt... Okay, nee. Je mag nee, maar, gewoon ongerend positief ja, ja, nee, zijn. Je maar, zit op de, de, de wachten. Je, je merkt echt van, uh, de, dat als die, die relatie met tussen patiënt ja. en, uh, en arts... ook inderdaad meer evenwichtig wordt ingevuld... dat is voor de arts ook erg leuk. Want je krijgt natuurlijk heel goed geïnformeerde patiënten tegenwoordig aan tafel. Ja. Maar zijn dat niet intelligentere patiënten die... Die dat kunnen, die inzicht ja, hebben, in, die weten hoe ze informatie moeten ja. halen van het web. En ja. daarmee dan komen ja. bij een vraag. Maar dat, dat is toch niet het grootste gedeelte van de behoefte. Nou, maar verkijk je er ook niet op hoor, want uh, er zijn natuurlijk ook veel patiënten met gewoon het hulpsysteem thuis. Van uh, vrienden, uh, kinderen, uh, eventueel buren, die meedenken, die meehelpen. Dus in die zin zie je natuurlijk ook wel, met behulp van de hele nieuwe ondersteunende sociale media, mogelijkheden om nieuwe communities te maken, nieuwe netwerken. Ik vind dat altijd heel opvallend. We hebben natuurlijk ook in zo'n academisch huis... vaak hele bijzondere groepen, hè? bijzondere patiëntengroepen... Ja. die niet vaak voorkomen. En vroeger waren dat natuurlijk mensen... die heel erg verloren waren in zo'n grote organisatie. Maar nu door internet krijgen ze contact met elkaar. Zijn zich aan het voorbereiden met elkaar. Zijn lotgenoten contact aan het organiseren. En dat versterkt hun positie natuurlijk ook heel erg. En je moet natuurlijk wel de stap kunnen zetten om die communicatie in gang te zetten. Het komt ook niet zomaar naar je toe. Maar ik sta echt te kijken van uh, hoeveel hulp er eigenlijk geboden wordt... aan mensen die dan ook richting het ziekenhuis komen. Wie vind jij um, rolmodellen? Heb je daar in Utrecht voorbeelden van? Je denkt van ja, dat... die zijn zo inspirerend eigenlijk. Nou, we hebben in onze eigen organisatie de vele rondlopen. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld als het gaat om echt de vernieuwing in de zorg... Ik heb een tijd samengewerkt met René Kaan, hoogleraar psychiatrie. Ik denk dat hij heel veel gedaan heeft om de geestelijke gezondheidszorg... ook weer een heel ander, in een heel ander licht te brengen. En um, die is natuurlijk op het gebied van zijn onderzoek nu heel erg bezig... Hè, om veel meer inzicht te krijgen in die hersenprocessen. En dat geeft ook weer antwoorden op vragen die vroeger eigenlijk nooit beantwoord konden worden. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Maar goed, het is gewoon een goed onderzoek. Maar het gaat nu om de vraag zijn uh, in, in die veranderende relatie tussen dus behandelaar en, en patiënt. Ja. Is hij daar dan ook een, een lichtend voorbeeld in? in jou nou, Ik vind hem ook als behandelaar zeer ja, interessant. Ja. Ja. Maar we hebben ook... Nou ja, op onze polykliniek hebben we ook inderdaad artsen rondlopen... waarvan je zegt, nou ja, die passen volledig in het beeld van... wat volgens mij de nieuwe patiëntenzorg vergt. Ja. En het is toch wel heel erg op het punt van communiceren. Het is natuurlijk ook... Het is naast goede kennis en kunde... is het natuurlijk ook een vak van... hoe draag je het over en hoe kom je in gesprek met elkaar... En ik moet zeggen, ja, ik raak altijd wel onder de indruk... van communicatievaardigheden uh, van een aantal en, van onze artsen. En, en digitalisering is daarbij ook een soort ja, onvermijdelijk... en ook juist iets wat, wat, als je het nou hebt over, over efficiëntie ja. en kosten dus... is ja. dat ook waar we nu met z'n allen gewoon ons als, als, als dolle honden op moeten storten? Omdat dat de, ja, het Eureka is. Is dat zo? En, en, en waar gaat het dan niet veel te langzaam? Moet het niet... Nou, wat voor mij betreft kan het wel wat sneller gaan. Ja. Want ja. wij zijn tien jaar geleden begonnen met uh, e-consult zeg maar e online. Ja. Nou, dat heeft toch een hele lange tijd nodig gehad. Voor één, voordat patiënten het gaan gebruiken. Ja. Weet je wel, dus dat is ook gewenning. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat de drempel toen ook wel vrij hoog was. Maar je ziet nu, ik denk dat we nu wel, kijk, als je nu kijkt wat er de afgelopen jaren ook gebeurd is met de iPhone, met de apps, ja. uh, met de iPads die in het ziekenhuis ook gebruikt worden. We zitten natuurlijk wel in een hele nieuwe tijd. Ja. En ik merk nu, volgens mij zijn we nu door het dooie punt heen. Ja. En wat ik zelf heel prettig zou vinden als patiënten... ook veel meer eisen zouden stellen aan zorgorganisaties... voor het gebruik van dit soort hulpmiddelen. Ja. mooi voorbeeld vind ik altijd die eerste lijn. Van Een paar weken geleden was er weer een uh, onderzoekje... over de bereikbaarheid van de eerste lijn. Het gaat over die spoedbereikbaarheid. En het zou toch ontzettend aardig zijn als mensen dan op een gegeven moment... ook online veel sneller contact kunnen ja. krijgen met hun huisartsen. natuurlijk. Ja. Weel. En dat je online afspraken kan maken, uh, herhaalconcepten online kan regelen, uh, e-consult uh, kunnen afspreken. Het komt nog steeds voor dat ik mijn huisarts bel. Dat mag dan tussen half negen en half elf. Ja. En dan bereik je hem niet. En dan heel, ja. na half elf mag het helemaal ja. niet meer. En, en online is er helemaal niks hoor. Dat is zelfs geen informatie. Ja. We hebben nu wel een heel mooi project in Leidsoerrijnen. Want we hebben ook een hele grote huisartsenpraktijk waar we mee samenwerken. Zo'n 30.000, 35 35.000 patiënten. En daar gaat nu ook een heel online systeem de lucht in. En dat is ook in Schiedam en ook in uh, Maasebroek. Dus het begint nu te komen. Het zijn echt de innovatieve praktijken die dat nu aan het oppakken ik zou ik zijn. zou zeggen, dit is het kantelpunt. Dus, ja, ik ervaar het wel als het kantelpuntje. En is jouw, als het gaat om het beheersbehouden van die kosten... En, uh, en dus het in stand houden van de solidariteit... denk jij dan dat dit de zwaarste troef is voor de zorg? Als het met die, met die mentaliteitsverandering ten aanzien van de relatie ook goed komt? Nou, ik denk dat dit de grote uitdaging is om dit dus echt op te pakken. Want ja. we hebben natuurlijk heel vaak gesproken van dit zou mooi zijn en dit zou kunnen. Maar de, de grote uitdaging is nu om het te gaan doen. Ja. En dat vergt toch wel ook uh, binnen alle organisaties, vergt dat gewoon leiderschap. En, ja, oh, oh, dat is het. Ja, dat is het. Je moet natuurlijk toch mensen hebben, zowel professionals. Dus dat is niet alleen maar in de top van de organisatie. Maar ook de professional die denken van... ja. Ik wil, en dit kan op een andere manier georganiseerd worden. Dus overal waar het te, te, te traag gaat, ligt het aan de leiders. Nou, iedereen die luistert, die knapt het <laughs> natuurlijk in zijn oren. Nee, maar dat is wel... Ja, ik vind het wel een belangrijk punt. Ja, het is een zware verantwoordelijkheid die je dan hebt. En je moet lef hebben dus. Ja, je moet lef hebben. Moedig zijn. Ja. En, en, en... Ja, hoe weten we nou dat... dat... Ja, goed, nee. Er zijn uh, ongelooflijk veel dingen die je hier nog aan kunt... Uh, ophangen, hè, vragen die dat, die dat allemaal oproepen. Bijvoorbeeld als die patiënt zo centraal komt te staan, die wordt dus een klant. Uh, hoe zit dat dan in, in relatie tot bijvoorbeeld uh, het onderzoek van een uh, universitair medisch centrum? Dat, dat staat eigenlijk los van die, die klantvraag. Dat moet ook autonoom onderzoek moet gewoon gedaan kunnen worden. Zit daar niet een gigantische spanning dan? Nou, we proberen die dingen wel veel meer bij elkaar te halen. Want dat is ook wel een beetje het nieuwe beleid. Van, uh, wij doen natuurlijk heel veel fundamenteel onderzoek in het ziekenhuis. Ja. Dat is ook ontzettend goed. Hè? Je, moet, je ja. moet in de gaten hebben hoe processen ja. werken. Want anders kan je niet aan oplossingen uh, werken. Maar wat we nu wel geprobeerd hebben... is toch steeds meer vanuit de patient niet, zoals we dat noemen... van wat is nou de behoefte vanuit patiëntengroepen... om na te denken van welke innovaties... zouden we nu echt met elkaar moeten organiseren. En... Dat kon... gaat het dan niet koste, zal dat niet ten koste gaan van dat fundamentele onderzoek? Nou, voor onze grote uitdaging is veel meer om die fundamentele onderzoeker... heel goed te laten samenwerken met de klinische onderzoeker. Dus wat iemand bedenkt, iets over celdeling. Dan moet het uitgetest worden in een klinische omgeving. Nou, daar hebben we heel veel artsen voor die dat goed kunnen doen. En uiteindelijk willen we het natuurlijk ook zodanig naar de markt brengen... dat het ook gebruikt gaat worden. Ja. En... Uh... Eigenlijk dat is dat wel een mooie metafoor voor innovatie in de zorg. Het is een beetje het uh, juiste estafette team in elkaar zetten. Want die fundamentele onderzoeken lopen de eerste honderd meter. Maar als je het stokje niet kan overgeven aan die klinische onderzoeken, dan komt het niet verder. En die klinische onderzoeken moeten het weer overgeven aan mensen die het naar de toepassing brengen. Instrumenten of processen. En dat het vierde stokje is, van, het moet toch naar de markt gebracht worden. Dus als je een goed estafette team bij elkaar brengt, dan heb je eigenlijk het fundament van de innovatie in de zorg te pakken. Over die metafoor heb je nagedacht waar je de Marathon van Londen doet? Uh, nee, hij kwam vanmorgen even op tafel. <laughs> want, uh, professor Pasterkamp legde hem neer. Ja. Maar het was wel, uh, ik, ik moet zeggen, ik vind hem wel erg mooi. Ja, omdat je elkaar nodig hebt. en ja. Je moet het spel leren spelen van samenwerking. En, en dat, dat gebeurt dus eigenlijk tot nog te veel te weinig. Nou, ik, dat is natuurlijk toch omdat je met hele specialistische ja. mensen werkt. Ja, dat, dat kennen mensen natuurlijk ook wel. Als je een echt groot specialistisch bedrijf hebt, dan is de uitdaging. Hoe breng je die samenwerking tot stand? Misschien is dat wel het belangrijkste wat wij doen. Nieuwe Raad van Bestuur. Jan Kimpen, Miedema, Bol. Nou ja, wij proberen er ook aan bij te dragen. Eigenlijk om een cultuur van samenwerking ja. te organiseren. Moet je ook weer weerstand overwinnen? Denk ik. Altijd weerstand. <lacht> maar dat is ook fijn. Tegen de wind in fietsen. Oh ja? <lacht> ja. Nou, ik laat ja? ik zo zeggen. Kijk, als het allemaal uh, zonder weerstand... dan moet je ook nadenken of het echt tot verandering leidt. Hè? Ja. Kijk, als het allemaal slagroom is... Dan is het nooit wezenlijk. Dan Echt is het handig. vaak ja? niet wezenlijk, ja. Dat is toch wel mijn ervaring, ja. Hmm. Um, ik las een stuk van onder andere Felix Rottenberg. Dan heb je het over, je had het al over, uh, uh, ook een ding is specialisatie van de ziekenhuizen. Ja. Nou, de kwestie uh, uh, Maastricht was een hele concrete kwestie. had al eerder geprobeerd een soort postcodebeleid te voeren. Dus voor sommige patiënten die van buiten de GGO kwamen niet meer te behandelen. Dat mocht niet, toen zat Klinker nog, dat is teruggeroepen. Um, Felix Rottenberg schreef een stuk over. Um, hij is zelf sarcoïdose-patiënt. Ja. Yeah. Nou, daar hadden ze in Maastricht. Hadden ze daar, dat is een hele lastige longziekte. die yeah. Yeah. heel veel andere specialisten. Uh, um, ook, ook vereisen om ernaar te kijken. In Maastricht hadden ze daar een specialistisch centrum. Um, voor ingericht. Dat werkte heel goed. Van Heine en Verre kwamen de patiënten er naartoe. Dat is afgestoten, daar zijn ze mee opgehouden. In zijn stuk kon ik niet precies opmaken waarom. Ik dacht, omdat het niet genoeg, niet genoeg geld oplevert. Je zit te knikken. Het levert niet genoeg geld op. Hij stelt dan de vraag... hoe democratisch zijn dit soort beslissingen? Daar hebben wij geen, hebben wij geen inzicht. Speciali ziekenhuizen die speciali mm -hmm. specialiseren, dat wordt ook afgedwongen door de regering. Maar ja. wij burgers hebben daar niks over te zeggen. En we zijn wel de dupe. Hoe zie jij dat? Nou, het is het onderwerp van dit moment. Hè. Ja. Het is, uh, je, wat je wel ziet is natuurlijk. Dan ik even het punt van kwaliteit erbij. Er is wel een relatie tussen een zekere omvang van behandeling. en de kwaliteit van die behandeling. Als je patiëntengroepen heel weinig ziet. dan is vaak een ziekenhuis er niet goed op ingesteld. Hm. zit niet goed in het proces. Weet je, als je er maar drie of vier per jaar krijgt. dan is het toch nou ja, de kans dat het goed gaat is wel aanwezig... maar de kans dat het slecht gaat is ook groter. Dus het heeft wel, en dat blijkt uit veel onderzoek... wel zin om wat meer, vooral voor kleine patiëntengroepen... om dat wat te concentreren. Ja. Dus, eh, en dat zal je gezien de grootte van Nederland... en ook wel weer gezien de betaalbaarheid... want als je natuurlijk wat meer schaal hebt... wordt het ook relatief goedkoper, nee. Begrijp je? Dat, nee, dat, dat begrijp ik, maar dat pleit voor dat, Ja, Maar dit, dat, was ja. dat is wat in Maastricht is gebeurd. Ja, ja, die de... Voor die zeldzame ja, longziekte. Ja. En vervolgens denken ze, ja, het levert te weinig geld op... Ja, dan staan die patiënten ja. dus buiten. Nou, en daar, heb je, daar, heb je dus, daar kun je dus niks aan doen. Nee, het is wel zo. Zo gaan we gelukkig wel met elkaar om. Want we heeft Maastricht ook afgestemd met andere academische huizen. Dus die patiënten staan niet in de kou. Er zijn afspraken gemaakt om die patiënten dus ergens anders. Hm. Een deel van die patiënten zijn ook naar ons toegekomen, naar Utrecht. Om die daar te behandelen. En die komen dan zeg maar in de cohorten, de, de groepen mensen die werden ook behandelen. Dus het is niet zo van ze worden weggestuurd en u bent niet meer welkom. Hm. Er moet wel een opvang geregeld worden. Ja, en die discussie zal, die vindt plaats tussen ziekenhuizen zelf. Ja, maar en de, en de, de vraag de, de, is natuurlijk... Ja. Hoe, hoe toegankelijk, hoe ja. is dat proces? Ja. Hoe, um, wat is het moderne woord voor? ook alweer? Uh, transparant. Hoe ja, transparant is dat proces? <lacht> dat is het dus niet. Vind je dat dat zou moeten veranderen? Als het nou echt als je hebt, echt hebt ook over het, het ziekenhuis van de toekomst. Dat daar toch ook wezenlijk op dat bestuurlijke niveau... Stappen gezet zouden moeten worden? Nou, ik vind dat je het heel goed moet kunnen uitleggen. van uh, welke verandering je dan voorstaat. en waarom je ja. inderdaad op een gegeven moment tot dit soort keuzes komt. En ik vind dat je absoluut de verantwoordingsplicht hebt. naar zittende patiënten om dat heel goed te regelen. Dus dat is één. En twee, denk ik dat je moet uitleggen. wat, de, wat het voordeel is van een zekere concentratie. Ja. En wij hebben natuurlijk wel erg. in Nederland erg gekozen, natuurlijk. van. Uh, probeer de zorg binnen 20, 30 minuten van je woonplaats te organiseren. En dat is voor dat is basiszorg is dat prima. Want ja. het is, weet je, als je een longontsteking hebt is allemaal niet erg. Ja. Maar voor hele specialistische ja. zorg gaat dat niet meer. Nee, dus dat, dat zal ook ingrijpend gaan veranderen. Dat gaat toch? ingrijpend veranderen. Je moet voor specialistische, ja. specialistische dingen of, of uh, zeldzame ziektes moet je ja. gaan reizen. Ja, ja. ja. Kost en het en meer wel meer geld dan. Natuurlijk, dat kost ook? voor patiënten kan dat inderdaad meer energie kosten. Ik denk wel, en we hebben het gezien met het kinderhartcentrum. Wij hebben een heel groot kinderhartcentrum ja. uh, geconcentreerd. Ja, het betekent wel dat je de hele organisatie op een zodanig niveau kan inrichten... dat je meer kwaliteit kan bieden. Ja. En ik denk uiteindelijk, en dat zie je vooral bij complexe ziekten... kiezen mensen altijd voor kwaliteit. Ja. Dan is die afstand, dan is dat toch niet meer het onderscheidende. Ja. Maar je hebt wel gelijk, het is denk ik wel heel belangrijk... dat ook alle zorgaanbieders het verhaal wel goed kunnen uitleggen. Ja. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de politiek om uh, ons daarop te bevragen... Ja. Dat zullen ze, hoop ik, graag. Zullen doen. ze ook wat doen, hè? Ja. Nou, ik heb jou bevraagd. En je hebt toch niet de indruk gekregen dat ik het vervelend vind... dat jij zo optimistisch bent, hè? Nee, dat heb ik niet. Nee, gelukkig. Nee, nee, je begon nee. je bijna te verontschuldigen. En ik, ik, ik hoop dat je dat je leven lang uh, zult blijven uh, volhouden. Nou, is, uh... ik denk dat het belangrijk is, hoor. Want het is, ik, ik heb de gezondheidszorg erg hoog in het vaandel. Hè? Dus ik vind het ook heel belangrijk om te kijken... of we gewoon in de, in de komende jaren die vernieuwing kunnen organiseren. Ik heb er vertrouwen in. Ik dank je wel. Jos. Bedankt. Karel Boer. succes. Um, Na eenen praat ik door uh, met verhalen over innovatie in de zorg. Heeft u daar ervaring mee? Digitalisering? U kunt erover bellen met 0800-1121. Regie voeren over uw eigen behandeling. Um, wat zijn uw ervaringen in het hedendaagse ziekenhuis? Tot zometeen. 0800-1121. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen.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 Voor wil erg Hé, Hey, Toon! Toon, we zitten zo er... Toon. Toon, we zitten erin. Toon, je moet zo een gesprek. Gooi een glas water in je gezicht. Je moet een gesprek presenteren. Ja, goedendag, dames en heren. Dit is Peer van Eerstel. Uh, ja, dit is weer een, uh, een, een, uh, een donderdag, zoals er zoveel donderdagen in een jaar... Uh, zo achter elkaar verschijnen, zo één keer in de week ongeveer, meestal. Uh, ik, ik zeg... Ja, Toon? Ja. Oké, okay. aan jou. Wat? Aan jou. Wat? Je Oh, uh, ja. Uh, uh, uh, Excuseer dames en heren. Uh, een, uh, uh, we hebben een... Uh, studiogesprek. Ja. Ja, dames en heren... Ik heb uh, drie gasten aan tafel. Het zijn uh, drie uh, mensen uit de agrarische sector. Uh, ze zijn uh, niet van hier, maar er is blijkbaar een soort tendens... voor boeren van elders in het land om in deze mooie streek... waar uh, natuurlijk heel veel oude boerenbedrijven failliet zijn gegaan... dus er zijn veel lege boerderijen. Uh, dus het is een trend van uh, boeren die trekken naar uh, de Kempen... en uh, de, deze streek rond Bergrijk. Uh, hartelijk welkom, heren, alle drie. Het zal hartelijk welkom zijn. zal uh, uh, Welkom. Ja, welkom. Uh, Even aan u. Uh, wat is uw naam, uh, meneer? Uh, mijn naam is uh, Tuin de Vries. Tuin de Vries. Uh, klopt dat? Is er een tendens van boeren om uh, hun oorspronkelijke geboortegrond in te ruilen voor uh, de streek uh, rond Bergrijk? Uh, nou, uh, het is zo dat wij hier als boeren uh, graag naartoe komen om uh, met elkaar over de agrarische sector te praten. Het uh. ja. is je allemaal goed leuk. Mm -hmm. Ja, nou, uh, naast u zit uh, niemand minder dan uh, de vertrouwde boer de boer. Welkom ook. We hebben u alleen nog aan de telefoon gehad, maar nu bent u toch ook daadwerkelijk hier aanwezig. Zal boer de boer hermel zijn, jullie helemaal levend heertje. Ja, natuurlijk. Maar ja, je moet er maar op komen natuurlijk. Voor, mij, voor iemand die niet uit de sector komt, is dat uh, ja, niet het niet meest voor de hand liggende. En daarnaast nog een meneer. Uh, hoe was uw naam? Uh, Sap. Sap. Sap. Ja, meneer Sap. Uh, klopt dat? U hebt zich hier al een jaartje of twee, drie geleden gevestigd? Of uh, vergis ik mijn eigen? Ik ben hier uh, precies op goede tijdstip naartoe gekomen. Ja. U, uh, u, uh, is er dan een neiging om, zeg maar, als boeren van, uh, van buiten... om elkaar op te zoeken en over het vak te praten? dat niet zo. De grote stad is natuurlijk niet maar de enige de Aan de kant eh, moet ja, de, de de, de andere kant voedselvoorziening in de buurt staan. de andere kant Die Hij is natuurlijk vaak overleven. Hij Ja, maar is dat nou echt Ja, Je moet natuurlijk aan de ene kant moet je om die nesten heen, Maaien. Dan zal niet meer, maar die kan nog opeens overleden zijn. En dan zal het toch opeens een dood boertje. Ja, en daar is het niet goed, doe ik goed. Dan nee, dan En Dan gaan grond weer leven met te brengen. Dat is prachtig. Maar ja, dan... ja. Maar ja, aan de andere kant kun je natuurlijk afvragen. of de huidige economische ontwikkelingen. Eh, zeg maar. gunstig zijn voor de bedrijfsvoering. zoals u die nu net aan ons heeft uitgelegd. Dat is natuurlijk. Ik snap het wel. Maar misschien kunt u al. Dus een vraag aan u alle drie eigenlijk. En dan doen we op onze manier. En dat is ook zo die de in de de de de de de de een Ja, is het al Als wij dan niet eens dan is het houden. is Maar dat hebben wij het weer gedaan. Ja, maar het zijn de melkgeiten die de toekomst gaan bepalen in deze sector. Eh, uh, uh, de, oh, de het de in de, de, de, de, de, de, de en anders is het. Hij is een geil. Hij is een geil. Hij is een geil. Hij is een geil. Hij is een Hij is een geil. Hij is een geil. Hij is een geil. Hij is een is een een geil. Hij is een En Hij is zo niet voor de natuur, maar als is een is een geil. Hij is een geil. Hij een geil. Hij gedaan. is nou, maar goed, dat is natuurlijk inderdaad nu voor de luisteraars thuis in ieder geval uh, verhelderend. Want die vragen zich natuurlijk toch al tijden af: uh, uh, links, rechts, uh, onder, boven. En uh, dan blijkt opeens dus dat de shovel uh, toch het, het, het belangrijkste stuk gereedschap is geworden voor u als uh, melkgeitenhouders. Of heb ik iets niet goed begrepen? Oh nee, dat is dan mijn vergissing. Eh. Uh, hoe ziet het komend seizoen eruit? Even vraag aan jou, alle drie. Nou doen we En, en, dus, en, en, en, en dan is het een heel hoestrijd aan de, de, de, de winkel. En dat is het grondwaterpeil is. Het is niet te slim om te denken met iets Het is we een moeilijke is dat het is. Niet En dat de is. En dat is. En dat zou allemaal moeten En dat kan natuurlijk goed gaan dat moet ja. je dat maar zien. Nou, Dan is het natuurlijk uh, na het raadslachter... waarom mensen dan uh, de boer aan zich een, een, een zwijgzame stuk uh, figuur noemen. Ik vond het ontzettend fijn om een keertje lekker te ouwe hoeren met boeren. Uh, ik hoop u misschien nog wel eens in de studio te ontvangen. Ik wens u ontzettend veel succes met uh, de bedrijfsvoering natuurlijk. En inderdaad uh, de melkgeiten. Uh, tijdje agrarische muziek! Wat ik wel eens denk. Hey. Dat er eigenlijk veel te veel gepraat wordt. Heb jij dat nooit dat je denkt... Mensen houden nog... Mensen wees nou toch eens... Stil. Ja, luister nou eens gewoon naar... Uh, stilte. Na, na, na, ja, niks. Er moet altijd maar gevuld worden. Lijkt, het lijkt wel... Alsof mensen niet tegen stilte kunnen. Ja, dan gaan ze... Om dat te bestrijden gaan ze maar praten. Dingen, dingen zeggen. Geluid maken. En dan hopen ze dat tijd, tijd, tijdens dat ze dingen aan het zeggen zijn... dat de, de zinnige gedachten wel komen of zo? Of dat er gewoon... Jij bedoelt dat mensen vaak gewoon maar wat erop loskletsen... Los omdat ze bang zijn stilte, ja. Dat het niet gaat om wat ze zeggen, maar dat ze überhaupt iets zeggen. Precies, dat, ze, dat het maar aan de gang blijft, dat er iets... In godsnaam... Dat ze dan ook, als het ware, in wat ze zeggen, eigenlijk steeds hetzelfde zeggen... Ja dat, ja dat heb je Oh, man daar kan ik me wild aan irriteren Wacht even dat zeg het je niet dat ergert me dat ergert me gewoon wat zeg je nee het zijn het irriteert me of ik erger me eraan ja maar mij ergert het. het en ik irriteer ja, maar me er wezenloos niet... aan dat zeg je in het het, het zo, je kan nergens komen of het is in plaats van dat je gewoon eens. Dat mensen gewoon de stilte van zo'n plek waar we nu zijn, zo'n kerkhof. Dat mensen eigenlijk gewoon... Dat dan niet de, de hele tijd, tijd door deze of gene, toch? toch wat gezegd moet wat worden. Wat gezegd moet worden, want oh, oh, oh, weet je... Ach, zijn de mensen bang voor die stilte. In het zwarte gat van de leegte van het bestaan tuimelen. En daarom maar dan dus... De hele tijd praten, lucht verplaatsen. Precies, ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar uh, uh, überhaupt ook, uh, uh, in andere dingen ook, dat mensen zeggen... Als je een conflict hebt met mensen, of, dan, dan moet er ook het zoveel bij gezegd worden. Ja, ja je kunt niet Hoe gewoon is, accepteren kun... dat je gewoon een conflict hebt... maar je moet er meteen bij schreeuwen. Precies, dan moet we gelijk, uh, gelijk zeggen en nog zeggen. En... Er zijn ook heel veel woorden voor, hè, voor zeggen, spreken, praten, mompelen luisteren, schreeuwen, hele brullen. Ja, niet zeg. Ja, ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ik zou ook wel eens willen dat... Kijk, je kan ook... Je, je, dus iemand die loopt bijvoorbeeld in, in, je, in je slaapkamer... zit je met een keukenmes je vrouw achteraan. Ja. Dat maakt iedereen wel eens mee. Ja. Dan hoef je toch niet bij te gillen. Want ik maak je dood, ik maak je dood, ik steek je kapot. Vader, hoeren, je kan toch ook teef. zwijgend achter iemand aan zitten met een keukenmes? Ja, je zou het zeggen wel. Dat moet zijn. Alles moet maar verklaard in je als je je vrouw achterna zit in de slaapkamer met de keuken, met, is het ook wel lekker om erbij te gillen, hoor. Ja, maar het hoeft toch niet? Nee, maar het is wel lekker. Ja, maar het zit ook... De in de angst. Ik snij je kapot, net. hoer. kankertever. Ik, ik, ik steek dit mes in je in je ja. dode jopen. En ik... ja, nou ja, ik, ik twijfel gewoon aan het nut van de mededeling. Ja, maar hij is wel lekker om te doen, de mededeling. Ja, je kan toch gewoon stil achter de deur gaan staan... en als ze binnenkomt, rang toesteken. Ja. ja, maar dan is toch de helft van het plezier... van achter je vrouw aan zitten met een keukenmes... Ja, misschien is het ook wel zo. Wat de rest betreft ben ik het helemaal met je eens. Dat altijd maar praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten. zeggen praten, praten, praten, praten, praten. Mededelingen doen die totaal geen zin hebben, omdat de mededeling op zich helemaal waardeloos is. Die helemaal geen mededeling bevat. Ja, maar gelukkig doen wij dat anders. Helemaal lucht. Soms ben ik er wel eens bang voor dat je denkt: ja, dan ben je professioneel. Nou ja, dan ben je nog. On, on, onbezorgd. Fulltime radiopresentator. Sommige mijn houdt papier. En dan denk je, soms denk ik dan wel eens bij me zeggen... Nou, kan het niet iets... wordt je minder? Is het zeg ik niet, nu niet iets te veel? Dat nou, heb ik jou eerlijk gezegd nog niet echt nou, ik, ik twijfel er wel eens aan. En, en, en, er, er, ik irriteer me ook wel eens aan mezelf. Nee, dan nou zeg je verkeerd. Dan erger ik mezelf aan mezelf. Dat ik denk van nou, peren... Kan je, ook, je, je zegt het nu weer vier keer, kan je het niet gewoon ook drie keer zeggen? Of twee dat er, keer, ja. Dan irriteer ik me heel erg aan mezelf. Nee, okay. dat irriteert. Je zegt het verkeerd. Dat irriteert je. Ja, maar dat het me irriteert, daar irriteer ik me aan. Ik besef me ook wel eens, van, dan, dan zit je weer. Nee, je beseft je niet. Dat is geen wederkerig werkwoord, hè? Je beseft. Punt. Dat besef ik me heus wel, dat het geen wederkeerig werkwoord is. Maar het gaat erom het feit dat als ik me dan besef van... nou ja, dan heb je het eigenlijk voor de derde keer gezegd. Dan irriteer ik me wezenloos aan mezelf. Ja. Echt? Dus ik ga me voornemen om... Voor minder de, te om, zeggen? Minder, ja. Dus dan krijg ik iets, iets meer ruimte? Om wat dingen te doen. Ja, denken. nou ja, nee, jij moet die ruimte op jouw manier ook weer niet vol gaan vol gaan plempen met, met, met luchtverplaatsing. Want... Ja, maar je spreekt natuurlijk nu wel voor, dat is voor jezelf over het nikszeggende. Je klets. Ja, nou ja. Wat bij ik... zo irriteert. Nou, zei ik het dus goed, hè? Jij ja, irriteert je daaraan? Nee. Dat ik, ik dat soms irriteert. dingen zeg die ik al een keer gezegd heb. Nee, dat is wat, wat jou irriteert. Ik, ik, ik besef me heus wel dat, jij, dat ik jou daarmee irriteer. Dat besef ik me heus wel. Dat jij je daarom ergert. Maar dat ergert mij weer. En dan irriteer ik mij aan het feit dat ik jou erger... met iets wat ik me pas later weer besef. Jij ja, kan dat goed hè? Ik kan het heel erg goed, ja. Ik kan het heel uh, extreem goed. Ja, maar je, je hebt ook iets borstkloppers? Wel wel wat je wilt aan irriteren. Ja, maar ja. Ik kan het natuurlijk wel uiterst extreem goed. Wat dan weer wel. wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zei altijd, alles kan niet eeuwig duren. Einde bij Grijkse volkswijsheid.